4 uur. Dit is Radio 1. Met Jan Mon en Bas van Werven. Ja, we gaan het zo direct over de politiek hebben met Kees Boon. Maar eerst het NOS-journaal en De Palestijnse ambassadeur in Tsjechië is zwaar gewond geraakt... bij een explosie in zijn appartement in Praag. Oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk. Maar er gaan al wel verschillende verhalen eronder... zegt correspondent Wouter Meijer. Er is een bericht dat de explosie plaatsvond... toen de ambassadeur zijn brandkast openmaakte. Een ander bericht is sprake van een booby trap. Dus het kan zijn dat iemand die daar heeft aangebracht... maar de politie doet nog steeds onderzoek. Ambassadeur Jamal is naar het ziekenhuis gebracht... en is daar in een kunstmatig coma gebracht om hem te kunnen behandelen. De 56-jarige Palestijn was samen met zijn familie in het appartement... op het moment van de ontploffing. Ook een vrouw van 52 zou gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nieuwjaarsnacht in hun regio zonder grote incidenten is verlopen. Wel kregen ambulancemedewerkers, brandweerlieden en politieagenten te maken met publiek op straat dat zich tegen hen keerde. Door het hele land waren er tientallen incidenten van geweld tegen hulpverleners. Honderden mensen hebben een deel van de nieuwjaarsnacht in de cel doorgebracht. Ze werden opgepakt voor geweld, brandstichting, belediging of openbare dronkenschap. Bij de eerste hulp hebben zich 46 mensen gemeld met oogletsel door vuurwerk. In Nijmegen woedt een uitslaande brand in een oud schoolgebouw... waar nu studentenwoningen in zijn gevestigd. Vijftien bewoners van het pand, studenten en anti-kraakwachten, worden opgevangen in een wijkcentrum. Ook zijn zeker twintig omwonenden geëvacueerd. Eén persoon is naar het ziekenhuis gegaan... omdat hij rook heeft ingeademd. De brand is ontstaan aan de zijkant van het pand... en al snel sloegen de vlammen uit het dak. Het dak van het gebouw is deels ingestort. De oorzaak van de brand in Nijmegen is nog onbekend. De hoofdprijs van de postcode loterij, van bijna 43 miljoen euro... is gevallen in het Zeeuwse dorpje Vrouwenpolder. Iedereen in het dorp heeft dezelfde vier postcodecijfers. Dus iedereen in het dorp die meespeelt, wint. En dat is voor het eerst, zegt Gaston Starveld van de postcode loterij. Nou, dat is nog nooit voorgekomen. Daarom vinden we het zo ontzettend leuk. Je hebt in Spanje de Alcordo, de bekende loterij... ...die daar een, een, een hele stad laat winnen. Nou, dat gebeurt, dus nu. dat gebeurt dus nu in Nederland ook... ...dat dus inderdaad die 1300 inwoners, mits ze maar meespelen... ...en ik hoop maar dat ze meespelen... ...op hun lot een aanzienlijk bedrag gaan... ...ik mag het nog niet verklappen, maar het is nog nooit voorgekomen. Het is niet bekend hoe de miljoenen verdeeld worden onder de deelnemers. Dat heeft onder meer te maken met de hoeveelheid loten die iemand heeft. Het weer bewolkt en het gaat op de meeste plaatsen regenen. En de temperatuur is rond een graad of 10. Aan zee gaat het hard waaien. Morgen overdag zon, maar ook enkele buien. En met 8 tot 11 graden is het de komende dagen erg zacht. Radio 1 Avro Tros. Radio 1 Vandaag, met Jan Mom en Bas van Werven. Ja, alweer het laatste uur van deze nu al legendarische eerste uitzending van Radio 1 Vandaag. 2014 het wordt een belangrijk politiek jaar met de gemeenteraadsverkiezingen... en de Europese verkiezingen. En met de uitwerking van alle in 2013 gesloten akkoorden. Het is nogal wat, met een kabinet dat gesteund wordt door een groot deel van de oppositie. Nou, daarover praten we met André Jorksma, burgemeester van Almere... en voorzitter van de Verenigde Nederlandse gemeente. Welkom. Dank u wel. VVD-prominent. Ik vergeet er bijna nog eentje in het rijtje van Maris. Ja, dat moet toch wel bijgezet Het komt een beetje op de achtergrond als je burgemeester bent. Ja, dat is het. Maar toch is het wel. jullie ook allemaal een goed 2014 toegepast. En de luisteraars ook. En we hebben hier ook Kees Bormand, onze vaste politiek commentator. Kees, dank je dat je er bent. Voor Joost, maar even nog terug naar afgelopen nacht. U had nogal onorthodoxe maatregelen genomen... om de schade van het vandalisme onder jongeren te beperken. Ze konden een skatebaan verdienen, die jongeren. Het is een beetje verminkt in de pers. Gekomen moet ik bekijken. Ah, nee, dat zal ik zelf wel <laughs> gedaan hebben, zeg ik dan altijd, maar dan zullen wij het wel niet goed gecommuniceerd mm -hmm. hebben. Maar we hadden uh, de jongelui zelf bedacht. Uh, ja. Wij hadden gevraagd: van, wat kunnen jullie nou bedenken om te zorgen? Dat er wat minder vernield wordt in ja. de stad. Um, wij hadden in het najaar een labelactie gehouden. waarbij we op alle dingen. Zeg maar, die in de publieke ruimte zijn. labels hadden geplakt. wat het eigenlijk kost. Die, dat heeft best wel indruk gemaakt. En die jongelui zei. als wij nou eens zorgen dat het uh, minder kosten. voor de gemeente zijn. Uh, wat kunnen wij daar beter van worden? Ja, nou, ze we wil, wij zijn bezig om een skatebaan. Uh, te realiseren in het stadcentrum. Mm -hmm. Nou, dat wordt natuurlijk. Uh, met, op gemeentekosten redelijk bezig, zou ik maar zeggen. Uh, en ja, als, als er minder schade zou. Zijn hebben we afgesproken: beneden het bedrag vorig jaar hadden wij 100.000 euro schade. Als het beneden de 75.000 zou komen, dat zij dan uh, de helft uh, zouden krijgen. Nou, dat weten we wegen. nog dat niet. We dat we we Nee, we nou, dat dacht ik al. Ik maak Heeft me een beetje hoop? zorgen. Want ik heb gehoord dat er best wel veel containerbrandjes ja. geweest ja. zijn. Ligt er een beetje aan. Als de container niet beschadigd is, ja, dan valt het allemaal reuze mee. Nee, maar toch het principe: betalen om ze niet te laten vernielen. Nee, maar dat, gaat, nee, dat is dus niet zo. Oh. Het gaat al Kijk, die jonge lui die deze actie bedacht hebben, zijn natuurlijk niet degene die vernielen. En misschien hebben ze dat ook wel eens gedaan. Maar ze proberen gewoon hun peers, zal ik maar zeggen. Andere jongeren. Echt Jongens, doe dat nou niet. Dat kost hartstikke veel geld. Mm. En al het geld wat de gemeente besteedt besteed aan het uh, bestrijden van vandalisme. kunnen ze niet steken in dingen die leuk voor ons zijn. Nou, dat was een beetje de gedachte. Ja, dat erachter. is een beetje jongeren helpen, jongeren. Maar dan op ja. weg naar de school. Overigens nou. hebben we natuurlijk daarnaast ook gewoon de politie op het vinkentouw gehad. Ja. En ik ga ervan uit dat er ook wel weer een aantal aangehouden zullen zijn. Mm. Maar, en uh, met taakstrafjes dan wel met gewone celstraffen uh, aangepakt worden. Ja. Nou, we gaan even, even terugkijken. Want de vraag is natuurlijk: hoe hebben uw, uw Burgers van Almere er tegenaan gekregen ja. tegen die oudjaarsnacht. Verslaggever Harvan Attenveld. Nou Dat kan ik hier direct vragen aan deze mevrouw die hier uit het raam hangt... aan het zuidwoldepad. Iedere euro minder dan 75.000 vernield... gaat naar een skatebaan voor de jongeren van Almere. Wat denkt u als u dat hoort? Ja, ik vind het te gek. Ik vind het een stimulans om te vernielen. Ja, en misschien dat ze al ver over die 75.000 euro zijn heen gegaan. Want ik zie hier drie kinderen staan en die staan aan een dranghek... En dat dranghek is naast een keurig fietspad. Maar achter dat dranghek, daar is iets gebeurd. Wat zie je daar? Een uh, verbrand huisje. Wat is er gebeurd? Um, ik weet niet, maar mensen hebben wel illegaal vuurwerk daarna gegooid. Dat denken ze. Dat denken ze. <laughs> nou, u weet misschien hoe het echt is gehaald. want u waren tot pal tegenover. Nou, er was nog geen sprake van vuurwerk. Het was, e het was de in de nacht van 30 op 31. En om 4 uur in de ochtend ontdekten we dat er brand was in het huisje. In, in het winkeltje. Het was een snoepwinkeltje. Ja, dus ik weet niet, het zou wel vuurwerk kunnen zijn... maar ik heb dat, voor, dat daaraan vooraf niet gehoord. Nee, maar het vermoeden is er, er is uh, inmiddels uh, onderzoek gedaan... Nou. door de technische recherche, de uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend. En we zijn hier in uh, de wijk die een van de oudste woonwijken van Almere is. Hoe lang woont u al hier? Ik woon hier zeven jaar. En u heeft nu een bordje te koop in de tuin staan. Waarom wilt u weg? Ja, omdat de woonlasten voor mij dan te, te hoog zijn. Want ik ben nu alleen staan, mijn dochters zijn verhuisd. En toen u hier kwam wonen, waren uw kinderen nog bij u? Had ik nog vier kinderen in huis. Wat is het voor een wijk, deze wijk, de Stedenwijk? Want als je erover leest, staat het niet bekend als de beste wijk van de stad, hè? Ja, maar ik heb er geen last van. Nee, voor mij is het gewoon een goede wijk. Maar ja, je hoort wel, als je het journaal leest en als je het journaal hoort... Dat het niet de beste wijk is, maar ik heb er geen last van ondervonden. We hebben even met de politie gebeld vanochtend. Er zijn tien containerbranden hier geweest in de stad waarvan drie hier in de wijk. Jullie wonen hier in de wijk. Wat hebben jullie meegekregen van ja, de nieuwjaarsnacht en de branden? Nou, Ik was wel een beetje bang, want ik vind het echt heel som dat het afgebrand is. En ik zou ook heel graag de reden willen hebben waarom dat dan gebeurd is en hoe. En jij? Ik weet het nog niet. Ik had, wist het nog niet. 2014, u wil in ieder geval weg hier. Wat voor een jaar gaat het worden voor u? Nou, ja, nou ik weet het niet. Ik moet hopen dat, ik, dat mijn huis verkocht is en dan ben ik weg. En dan bent u de enige, uh, enige die dat hoopt uh, in Nederland. Dank voor dit moment. Nou, graag gedaan. Gelukkig nieuwjaar. Arme oh, van Latteveld, dank je wel. Vanuit uh, Almere. En we hebben hier de burgemeester van Almere. Voor maar ik zag u net hoofdschuddend kijken. Van, oh jeetje, het is allemaal. Nou, ik vond het eerlijk gezegd, het werd bijna in de mond gelegd. dat ze toch wel in een broederwijk wijk wonen. Terwijl Stenenwijk is een prima wijk. Maar die mevrouw een Ja, zij, zij moest er weg om omdat, ze de, omdat ze het niet meer kan betalen. Week. Ze is ja. uit huis gegaan en ze ja, vinden het een leuke wijk. Ja, toch Is er zo'n schiertje dan in brand geschoten al of niet? Ja, met dat is dat is vuurwerk. overigens niet in, uh, niet in de oudejaarsnacht gebeurd. Uh, dat is een brand die de, de dag dan ervoor... Niet. Nou ja, de vraag is eerder of het met vuurwerk is gebeurd... Ja, ja. en de vraag is of de oorzaak okay. vuurwerk is. Uh, even terug naar die skatebaan. 75.000 euro, als daar niet boven dan komt die skatebaan. En wanneer komt die definitieve berekening van de schade? Oh, dat is de komende dagen moeten de gemeentemensen dat uitrekenen... maar die net als iedereen zijn die op 1 januari ook gewoon vrij... Ja. Um, en het, het is overigens zo dat de helft van de, van de bespaarde bedrag dan beschikbaar komt. Voor ja, dus okay. voor de, het is natuurlijk wel de bedoeling dat ook de belastingbetaler er beter van wordt. Hè? Hm. Het is de bedoeling dat er gewoon geen schade is in de houden. En ik vond eerlijk gezegd de uitleggen dat is zo vervelend als er dan reacties komen. Van oh, het is bijna uitlokking om je wel iets. Nee, het is niet, niet om eens. te vernielen. Nee, natuurlijk niet. We gaan vooruitblikken uitblikken op, okay. op, op het komend jaar. En, en, en belangrijk jaar in allerlei uh, aspecten. Uh, tegen kiezingen natuurlijk. Ja gemeenteraadsverkiezingen, Europese verkiezingen. Veel werk voor, uh, voor ons, omdat we nog steeds al die stembiljetten moeten tellen... en uh, U wil een uren en uren bezig moeten zijn. Ja, ja ik vind de voorstellen die er nu liggen, hoewel ze ingewikkeld zijn... Ja. gaat in elk geval weer de goede kant. Precies. Ja. Hij komt, hij komt. Ik, hoop, de verband het. Ik hoop het echt. Nee, nee, we natuurlijk ook. Uh, we gaan zien of alle akkoorden die gesloten zijn, of die gaan werken. Het is het jaar van de decentralisatie. U krijgt als gemeente, ja, mevrouw Jansma, per 1 januari 2015 heel hè, dus, veel taken. Ja in 2015 echt bij, daar moeten ze dit jaar al op voorbereiden. Waar ziet u het meest tegenop eigenlijk, als het daarom gaat? Nou, het belangrijkste is dat die wetten uh, allemaal door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer komen, op een manier dat wij ze ook kunnen uitvoeren. Want uh, het risico is elke keer dat de beleidsvrijheid die gemeenten krijgen, wordt ingeperkt, doordat de Tweede Kamer, en op zich onbegrijpelijke redenen hoor, van allerlei zekerheden willen, terwijl wij zeggen nee, die zekerheden moeten onze gemeenteraden uitvoeren. gaan is één concreet voorbeeld, waar zegt u, daar kan het gaan mislopen dan? Nou ja, kijk, als er Allerlei voorwaarden worden gesteld uh, bij uh, bijvoorbeeld uh, rechten die mensen zouden krijgen bij voorbaat, ja, dan gaat het veel geld kosten. En het probleem is dat er een enorme bezuiniging ook uh, tegelijkertijd meekomt naar de gemeente. U moet voor de oudere zorg ja. bijvoorbeeld gaan zorgen. En als ja. die mensen kunnen zeggen mevrouw Joris, maar ik heb ik er recht, heb recht op... op... Nou ja, ik zeg altijd, mijn moeder had, mijn oude moeder lang is vorig jaar overleden, maar die had recht op een scootmobiel. Dat ding heeft drie jaar in de, in de schuur gestaan, oh. omdat ze er toen niet meer mee kon. Maar ja, ze had er recht op. Uh, en als dat soort dingen wederom in de wetgeving terechtkomen, ik noem dat dan maar uh, regels die eigenlijk pervers zijn, waardoor het aanlokkelijk wordt of beter gezegd uitlokken, dat, dat er kosten gemaakt worden die eigenlijk niet gemaakt, hoeven te worden, ja, dan hebben we een groot probleem. En ja uiteindelijk zal het er toch om gaan... of we in staat zijn uh, met veel minder geld... die mensen die het echt nodig hebben... en die niet in hun eigen zorg kunnen voorzien... om die, om te die mensen te helpen. Daar gaat het over. Dit is een van de, Kees moments als je kijkt naar het politieke jaar... die decentralisatie van bevoegdheden naar gemeenten... wordt een van de spannende dingen. Ja, dat is een ongelooflijk belangrijk onderwerp. En uh, ik heb de indruk dat dat uh, misschien ook wel door de politieke journalistiek... een beetje onderschat wordt. Ja. Want het vraagt ook nogal wat van uh, de mensen... die straks gekozen gaan worden ja. in die gemeente. En wat voor campagne ze gaan voeren. En ik denk dat de kiezer ook zelf onvoldoende in de gaten heeft... dat je straks op iemand kan stemmen... die uh, voor of tegen bepaalde uitvoering is... van al die maatregelen... waar de gemeente straks mee te maken krijgt... Ja. op het gebied van de jeugdzorg... Uh, de, uh, Gezondheidszorg, ouderenbeleid, werk en inkomen. Hm. En ik vraag me bovendien ook wel een beetje af, uh, mevrouw Jorts maar zijn die gemeenteraadsleden eigenlijk wel uh, goed genoeg om zoveel beleid aan te kunnen en zoveel beleid te kunnen controleren? Uh, ja, ik, ik, ik, ik zou mij verre willen houden dat ze daar niet goed genoeg voor zijn. En het hangt er ook een beetje van af hoe colleges in staat zijn raadsleden mee te nemen in, in processen zodat ze wel snappen waar het over gaat. En ook dat ze in staat zijn om zich te beperken... tot datgene waar de gemeenteraad zich zorgen over moet maken... of zich druk over moet maken. Dus de politieke keuzes die gemaakt moeten worden. En dan liefst op de hoofdlijnen. En daarna, ja, in de controle komt natuurlijk ook een detail naar boven. Maar bij de eerste gang zou ik zeggen, als gemeenteraden het zo voorgedragen krijgen door colleges en ambtenaren... want die ja. moeten daar ook een rol in spelen... dat ze ook op de hoofdlijnen de keus kunnen maken... dan maak ik mij niet zoveel zorgen. Want dat zou goed moeten kunnen gaan. Want ik vind in principe... moet een gemeenteraadslid amateur kunnen zijn... op het terrein waar hij zijn werk doet. Want anders krijgen we toch een bizarre situatie. Dan kun je alleen nog maar onderwijzers krijgen... die het onderwijs kunnen beoordelen. Of maatschappelijk werkers die de zorg ja. kunnen beoordelen. Dat kan ja. dus niet. Ja, dus het moeten gewone burgers zijn... die op, op, op, met een goede voorbereiding... Beslissingen kunnen nemen die op een eenvoudige manier worden ja, voorgericht. Ja, toch is de pijn daar natuurlijk wel Het Rijk heeft dat wel, heeft, is wel goed hier door al die kennis en al die ervaring er tegenaan nou, het te zetten. Nou, de Tweede Kamerleden kunnen ook niet zeggen dat die dat altijd zijn. Nee, maar die hebben niet alle. Die hebben, ja, oké. Okay. Ja. U heeft een ambtenarenapparaat, maar dat is altijd ontegenzeggelijk kleiner en minder goed, goed hier dan een, dan een rijksoverheid. Die dat ja, maar doet. we zijn ook kleiner. Precies, maar je moet ook... wel een hele belangrijke, een ja, hele grot. grote beslissingen maken. Ja, maar vergeet niet, het Rijk maakt heel vaak beslissingen... op zeer grote afstand van burgers. Mm -hmm. En maakt ze altijd voor hele grote groepen. Terwijl wij natuurlijk aan de basis bezig zijn gewoon met individuen. En waar wij, dat is ook, daar waar, waarom we op zich principieel heel erg ervoor zijn... Ja. om dit domein, het sociale domein, heel dicht bij die burger neer te leggen. Ja, In heel reken... veel gezinnen komen gewoon meer dan één hulpverleden nu over de vloer. Misschien wel tien soms. Ja. En, en ja, het kabinet heeft het opgeschreven in het regeerakkoord... maar wij hadden het daarvoor al opgeschreven. Maar, maar de vraag die Kees Bomen opwerpt... Uh, hij staat daar niet alleen in. Nee. Uh, er zijn meer mensen, onder andere Kim Putters... Uh, recent nog bij jou, het, jou ja, de, ja, de, de gast in Kamerbreed... die zei er het volgende over. Kijk, naar nou, Europa zagen we ook dat er taken verlegd zijn... en dat uiteindelijk veel burgers het gevoel hebben... dat het op grote afstand gebeurt... en er weinig invloed op uitoefening is. Nou, dat... Dat is dus iets wat voorkomen moet worden mm -hmm. uh, op lokaal niveau. Dat burgers het gevoel hebben er nog geen invloed op te hebben. Yeah. Uh, ik, ik begreep van Kim Putters, ik heb het nog even nagelezen... dat hij dat met name had over daar waar gemeenten het niet meer individueel doen... maar samen. En dat is een zorg die, die natuurlijk... Uh, Want dan verliezen uh, gemeenteraadsleden grip op de materie. Als ze, als ze het zo regelen dat ze die grip ook verliezen. Want mm. je kunt als gemeente heel goed een samenwerkingsverband hebben... waarbij je zeg maar, de zaken wel als een soort shared service organisatie zeg ik dan maar regelen. Maar waarbij je als individuele... Ja, hoe noem je dat nou? Een gezamenlijke organisatie die het beheer doet ja, van het systeem. Ja. Maar waarbij je als individuele gemeente... nog wel degelijk ook politieke keuzes kunt maken... op hoe je bepaalde zaken wil aanvliegen. Ik zeg dan altijd, ja, in het gooien doe je echt andere dingen dan in Almere. Want wij hebben een gemiddelde leeftijd van dik onder de 40. En hier in het gooien ligt die bo dik boven de 60. Dan doe je andere dingen. Maak je andere keuzes. Maar hoe dan ook, die gemeenteraadsverkiezingen... die gaan uh, echt gaan deze over. keer meer uh, over veel meer dan een fietspad aanleggen. Zeker. Of een, uh, een openbaar zwembad. Dit zijn verkiezingen die gaan echt over uh, politiek en over beleid... en over keuzes en wat mensen direct aangaat. En het tweede wat natuurlijk bij die gemeenteraadsverkiezingen heel erg spannend wordt, is wat gaan een aantal grote steden doen... waar van oudsher bepaalde partijen altijd aan de macht waren. En dan denk ik aan Rotterdam en aan Amsterdam. Want... De, de, de, Gijs Hardemaker zit naast jou, van Precies. het even vandaag Opinie. zeg het niet voor niks. Ja. Ja. Hij, hij, wil uit. hij wil uitslag door. al. Ja. Ja. Nou, als je vraag is um, wat, uh, wat die partijen gaan doen... Uh, daar kan ik met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezing... in alle oprechtheid nog niks over zeggen. Het is heel lastig. Uh, veel pijlers doen het wel. Hè? Die zetten een landelijke uitslag aan de vooravond van gemeenteraadverkiezingen raadsverkiezingen neer als, als, als, als feitelijk, als de waarheid. Ja, blijkt ja, dat blijkt ook nooit waar te zijn dat, dat blijkt heel vaak inderdaad, ik ben wat voorzichtiger, niet waar te maar zijn. Maar wat kun je wel zeggen? Uh, nou ja, ik kan alleen maar de vraag hebben die Kees, die Kees ook heeft. Wat, wat gaan met name de, de, de, de grote partijen doen? Wat gaan PVV stemmers doen? Dat is de vraag die ik heel erg heb. Ja. Uh, maar bij de gemeenteraadsverkiezingen. bij de gemeenteraadsverkiezingen. ja, die, die zijn we die... toch maar in twee gemeenten. daarom. Dat is het. daarom. die gaan dus met Pvv. want Pvv is landelijk op dit moment de grootste partij ja, in de peiling. Precies. volgens mij zitten ze bij ons op. Waar gaan die stemmen naartoe? Waar gaan die stemmers ja. heen? Ja. Gaan ze naar de VVD, zoals ze traditioneel deden? Er is veel teleurstelling in de VVD de laatste anderhalf jaar. Dus waar gaan ze dan heen? Gaan ze naar de maar je hebt wel gekeken wat mensen verwachten van gemeenteraadsverkiezingen. Zeker. Of ja, we hebben uh, uh, in onze nieuwjaarsenquête vragen we wat ze verwachten. Uh, bij de gemeenteraadverkiezingen zetten mensen uh, drie partijen op, uh, op kop... waarvan ze verwachten dat die het heel goed gaan doen. Natuurlijk lokale partijen. En ja, toch een beetje verrassend SP en D66. Ja. Gijs, we komen zo met je terug. Met Adam Joritsma hier als burgemeester van Almere en voorzitter van de Verenigde Nederlandse Gemeente. En Kees Bomen, onze politiek commentator. We gaan er heel eventjes eventjes weg naar het Zuid-Duitse Gamerspaan. Een keertje wat het schand springen. En onderdeel van het vier tournee zit er weer op. De traditionele wedstrijd op 1 januari is gewonnen door een Oostenrijker die alle grote namen achter zich hield. En Nijl Kloosterboer, collega van de NRS. Wie is die grote verrassing? Ja. Ik heb geen idee, zou ik willen zeggen. Maar zijn naam weten we wel. En dat is Thomas Diethard. Aha. Het is echt een, een volledig onbekende jongen die dan, uh, die dan zomaar wint. Dat kan in het springen als je, als je het gevoel hebt. Uh, als je, als je uh, uh, vleugels hebt. Hm. Dan kan je meer dan je ooit hebt gedaan. En uh, het kan ook zomaar weer voorbij zijn. Maar uh, deze Thomas Diethard, hij springt natuurlijk al een paar jaar. Maar uh, voornamelijk in de B-divisie. En ook daar was hij niet echt een hoogvlieger. En nu uh, laat hij inderdaad, zoals jij zegt, um, alle grote namen achter zich. Ja. Hij staat nu op het podium. Het is werkelijk een, een prachtig gezicht. Want hij staat daar tussen uh, links. Thomas Morgenstern. Ja. De man die uh, olympisch kampioen is. Uh, die wereldkampioen is geweest. En rechts Simon Amman. Nou, die is viervoudig olympisch kampioen. Die, he, die mannen hebben alles meegemaakt. En die vertellen hem dus waar hij moet kijken. Als de fotografen klikken. En, uh, en, en welke beker die de hand omhoog moet houden. Het is een, uh, een prachtig gezicht. <lacht> Mooi. En nee, dat doet ook iets met het, met het publiek, neem ik aan. Als we zo'n man ineens... En bovendien een... een, een, een, een is het een Duitser of een Oostenrijker? Nee, nee het is een, is een Oostenrijker. Is een Oostenrijker. Ja, dat, dus voor die Duitsers ja, het is, dan iets minder. Maar ik denk pijn, dat hij ja. straks in, in Schans 3 in Innsbruck... met uh, luid gejuich uh, hm. wordt ontvangen. Over Duitsers gesproken trouwens. Ik zie nu uh, Martin Schmid vertrekken. Martin Schmid, dat was de... Uh, ja. De beste uh, skispringer uit Duitsland in jaren. Neemt vandaag afscheid. En uh, die wordt gevolgd door werkelijk honderden mensen met mobieltjes. Hij uh, heeft vandaag zijn laatste sprong afgeleverd. Nou ja. heeft u televisie gekeken thuis. Dan heeft u het kunnen zien. Niet overtuigend en gaat de... Olympische speler dus ook niet halen. Nee. Maar ja, het verhaal van de dag is die gekke, rare Thomas Dietjaard. <laughs> 21 jaar, mm. um, um, een wondersprong tijdens de kwalificatie. Toen dacht iedereen, nou, dat, dat gaat hij echt niet herhalen. En, en toch, toch doet hij het, Zo een zie je maar. met vleugels. Zo zie je maar. De vierzantse die gaat verder, dankjewel. Arjold Kloosterboer, vanuit Garmisch Park. een keertje. In 4 januari is de derde wedstrijd van de vier in totaal. Radio 1 Vandaag. 39, early p.m. can't remember what time Got the waiting cab stopped at the red light A dress was sure of, but it's not just right Werkelijk onvergetelijk nummer van de formatie Stereophonics uit 2001. Have a nice day. Nou, dat geldt voor u allen. En we hebben het nog steeds met Annemarie Jortsma... met Gijs Rademaker en Kees Boman over het komende politieke jaar. We hoorden al van Gijs Rademaker iets over de gemeenteraadsverkiezingen... in de zin wat de kiezer daarvan verwacht... dat partijen als SP en D66 en lokale partijen het goed gaan doen. Verrast u dat, Annemarie Jortsma? Nee, ik vind het wel heel lastig hoor, om in, op 1 januari al iets te zeggen over 19 maart... Vroeger was dat vrij zeker wat er dan gebeurde, maar je, tegenwoordig is de kiezer zo volatiel, die switcht zo, bewegelijk. Van, links naar, zo bewegelijk, sorry. van links naar rechts en van rechts naar links. En het hangt er zo vanaf hoe de dingen gaan, dus ik durf mij totaal niet aan een voorspelling te doen. En eerlijk gezegd, ik wacht het rustig af. Een burgemeester is in dit soort dagen tamelijk passief, die wacht er gewoon af welk college hij, straks, hij of zij straks weer krijgt. Ja, en toch wordt de, de grote partijen partij wordt ook naar gekeken. Ook door die kiezer. Ook op 19 maart. Ondanks campagne. Er zijn twee partijen natuurlijk die een, een coalitie vormen op dit moment. Die de klap in alle peilingen krijgen. Dat krijgt straks ook. Uw eigen partij, VVD, en de Partij van de Arbeid. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, kijk, dat is vervelend, zeg ik maar, als lid van die partij. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd, uh, de campagne moet al beginnen. En ik zou zeggen wait and see. Ja, dat is, ik ben er altijd uh, tamelijk uh, rustig onder. Omdat het blijkt altijd dat dit soort peilingen zo weinig zeggen. Denk jij Bovendien denk ik ook, dat het dat, heel moeilijk huh? te peilen is. Hè? Want uh, met landelijke, met heel veel lokale partijen... wordt het al maar moeilijk om goede voorspellingen te doen... die lokaal ook een, een uitslag geven. Nou, het is gewoon heel moeilijk om, uh, om lokaal te peilen. Ja, zo is dat. Het Peter, is gewoon, je je krijgt... hebt vaak te weinig, kleine, weinig mensen dan ook. Je hebt ook in de grote steden vaak, uh, vaak te weinig deelnemers. Of je hebt veel ja. allochtonen... Uh, uh, uh, populatie in, in grote steden die veel lastiger meedoen dan peiling. Het is sowieso altijd koffie de kijken. Maar kan dat nog heel erg Toch even? Ja, ja ik denk, uh, kijk, natuurlijk niemand van ons kan hier uh, voorspellen. Uh, maar één ding is wel zeker, als in een stad als Amsterdam... wat nu uit Peilingen blijkt, dat D66 dan mogelijk de grootste partij wordt... en de Partij van de Arbeid na al die jaren opeens niet meer... Decimerig, dan hè? heeft dat atmosferisch ongelooflijk veel gevolgen voor die Partij van de Arbeid. En dan gaat er ook gesproken worden, echt waar, over leiderschap. En ik herinner mij de verkiezingen van 2006, gemeenteraadsverkiezingen van de VVD... Toen stapte ook de partijleider van Aardse op, omdat de uitslag een beetje tegenviel. Zover ga ik niet qua gevolgen. Maar dat die uitslagen altijd landelijk op een, een of andere manier qua trend worden doorvertaald en de sfeer bepalen. Dat is, dat ja, ze gaan vooral effect hebben op de landelijke politiek, bedoel Zeker. je daarmee te zeggen? Ja, de plannen van je de politici, ja. als, Jons, als maar... dat de uitslag zou Uitsland. zijn. Hè? Maar ja, dat is dan weer. Dat is weer je, zegt dan, je zegt nu uh, over een uitslag in één grote stad. En de vraag is wat het eigenlijk landelijk betekent. Dat ja. vind ik zelf het ingewikkelde ja. u, aan u, u de hele verwacht dat, uh, dat, gemeente, dat uw collega's als... daar nog heel veel aan kunnen veranderen. Vooral door zo'n campagne. Uh, Allemaal, hè? We, we, bedoel, we gaan iets uh, meer ja, horen over wat uw collega's van plan zijn. Of in ieder geval wat voor po goede politieke voornemens ze hebben voor 2014. Ah. Onze verslaggever Lisbeth Witteman heeft ze dat gevraagd. Ik wil een uh, samenleving waar mensen oog voor elkaar hebben. Ik ga gewoon door met mijn uh, doelstellingen die ik heb. Nou, 2014 lijkt mij nou uh, uh, een jaar waar we eindelijk eens keer iets aan uh, armoede onder kinderen in Nederland moeten gaan doen. Dat wordt natuurlijk een belangrijk jaar om de dus koopkracht voor de ouderen uh, in stand te houden. 2014 dan wordt het jaar van de Europese verkiezingen. Dus uh, minder Europa, meer uh, Nederland. Eerlijk delen. En dat betekent eerlijk delen in Nederland. Maar ook uh, in Europa. We moeten alles uh, ten dienste zetten van de economische groei. dat we die uh, wat krachtiger maken volgend jaar. Die akkoorden, de belangrijkste zijn er nu wel. We kunnen natuurlijk wel weer tegen tegenvallers oplopen en dan is D66 er ook bereid om mee te kijken. Meewerken aan akkoorden in Nederland slechter maken zullen we niet doen. Er zal zeker getapt worden, maar altijd binnen de regels van de wet. En dan gaat dat misschien wel leiden tot een nominatie als politicus van het jaar. Nou, ik ga verder waar ik in 2013 ook mee bezig ben geweest... om het goede leven in Nederland te bevorderen vanuit de politiek. En wat mij betreft gaan we al die voornemens nu ook goed uitvoeren. Ik kan alleen maar beloven dat ik hard aan zal werken. Veel meer kan je niet beloven. Ja, Kees Mama, we horen alle politici. Kees Mama, niet verrassend. Hè? De campaigning is begonnen. Ja, het is begonnen, maar ik pik wel één woord eruit. Dat wil ik graag nog wel even gezegd hebben. Dat is het woord Europa. Ja. Dat wordt ongelooflijk belangrijk het komende half jaar. Vooral ook wat vinden de partijen ervan. In de VVD, uw partij, mevrouw Joris, maar wordt er nogal wisselend over gedacht. Europa, Brussel omarmen of een beetje afstoten. En Europa uh, is uh, ook vandaag gewoon alweer een groot onderwerp... want de Europese Commissie maakte nu bekend... dat dus de Bulgaren en de Roemenen welkom zijn. En dat is zo'n onderwerp waar heel veel mensen zich aan erger of op zijn minst uh, dat ze vrezen dat uh, ons landje opeens wordt overspoeld... door mensen uit Oost-Europa... en mm. waarmee maar gezegd is dat dit uh, onderwerp cliché echt op de agenda staat. Ja, en dan gaat de Wilders ja. Europa in... Met minder Europa. Dat blijft ja, toch een mantra. Ja. ja, ik vind zelf eerlijk gezegd, ik, ik weet het niet hoor. De Bulgaren en de Roemenen hebben volgens mij veel meer relatie met uh, Frankrijk, België, met de Frans sprekende landen. De vraag is dus zeer of die naar Nederland komen. En ja, het, er werken in Nederland al heel veel mensen uit Polen. Uh, en je zou graag willen dat die banen makkelijk ingevuld zouden ja. kunnen worden met Nederlandse mensen die werkloos zijn. Ja, dat vind ik eerlijk gezegd de grootste uitdaging om te maar kijken je ziet of nu wij toch mensen dat die, die Polen vervangen worden hebben. door Roemenen, hier, ook in ja. Nederland. Op sommige plekken wel, maar het, helemaal niet zoveel, omdat omdat Roemenen spreken bijna allemaal geen Engels. Ja, en Polen maar, wel. Polen ja. spreken voortreffelijk Engels ja, en Duits. En vandaag maakt ook die Europese commissaris in een bericht uh, bekend dat met name dit punt, he, dat die Bulgaren en Roemenen helemaal niet de arbeidsplaatsen die er zijn, zo. Zullen innemen en dat beperken ook echt uh, moet worden tegengehouden. Ja. En dat is ook een. Ik statement. vind het allerbelangrijkste dat we het het het allemaal hetzelfde begaan. Worden. Worden. We zijn aan de tijd. Helaas, Absoluut. Kees Mohan, Gijs Rademaker, Annemarie Joortsma. Alle drie dank. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van onze eerste uitzending van Radio 1 vandaag. Heren, ja, als u thuis nou denkt: is dit nou wat we voor het elke middag kunnen verwachten? <grijp> nee, niet helemaal. Die stoelendans dat gaan we anders doen. Vanaf morgen gaan we gewoon uh, met z'n tweeën hier zitten. Jan, dan uh, geloof ik, hè? Morgen. Ja, ja precies. Volgende week. Volgende week. Verder gaan we dan met Radio 1 vandaag. Morgen ja. dus, twee uur. En zometeen het Radio 1 journaal met Lara Rentsen die verplaatst van de ochtend naar de avond. Maar we gaan eerst het het ene-journaal met Renate Evers. Dit is Radio 1. Oud-president Naud Welling van de Nederlandse Bank heeft kritiek op de nieuwe Europese Bankenunie. Volgens hem voorkomt hij niet dat de belastingbetaler opdraait voor een faillissement van een grote bank. Dat zei hij in Radio 1 Vandaag. Vorige maand werden de EU-ministers van Financiën het eens over de Bankenunie, die juist was bedoeld om te voorkomen dat de kosten van een faillissement op de samenleving wordt afgewenteld. De Palestijnse ambassadeur in Tsjechië is om het leven gekomen bij een explosie in zijn appartement in Praag. De oorzaak van de ontploffing is nog niet duidelijk. Ambassadeur Jamal werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar korte tijd later. De 56-jarige Palestijn was samen met zijn familie in het appartement op het moment van de ontploffing. Ook een vrouw van 52 zou gewond naar het ziekenhuis zijn gebracht. In Griekenland hebben autobezitters massaal hun kenteken ingeleverd. Veel mensen willen voorkomen dat ze dit jaar wegenbelasting moeten betalen. Gisteren vormden zich lange rijen voor de belastingkantoren met Grieken die hun kenteken hadden meegenomen. Het was de laatste dag dat ze de belastingaanslag konden voorkomen. Door de crisis kunnen veel mensen hun auto niet meer betalen. Verspreid over het land zijn afgelopen nieuwjaarsnacht... tientallen incidenten geweest... waarbij hulpverleners en politiemensen zijn belaagd door mensen op straat. Het ging mis in onder meer Tiel, Gouda en Enschede. De meeste politiekorpsen zeggen dat de nacht in hun regio... zonder grote incidenten is verlopen. En paus Franciscus heeft in zijn eerste nieuwjaarstoespraak opgeroepen... tot verdraagzaamheid. Accepteer dat iedereen anders is. Zo zei hij tegen tienduizenden toehoorders op het Sint-Pietersplein in Rome. De mis van 1 januari staat altijd in het teken van wereldvrede. Geweld moet volgens de paus voor eens en voor altijd zijn afgelopen. Zijn toespraak werd geregeld onderbroken door applaus. En tot zover het nieuws. En dan nu het weer met Marco Verhoef. Ja, van het zuidwesten uit gaat het regenen. In de loop van de nacht wordt het langzaam weer even droog. Het waait daarbij stevig. Langs de kust misschien wel even hard. Windkracht 7. En eh, in de rest van het land een windkracht 5 tot 6. Minimum temperatuur een graad of 7. Het is heel zacht. Want normaal is dat zelfs meer dan de maximum temperatuur deze tijd van het jaar. Morgen wordt het 10 graden op sommige plaatsen. Zuidwesten uit neemt de wolking weer toe. Gaat het opnieuw regenen. Aan het eind van de ochtend wordt het dan weer droog. En vooral in het westen gaan we de zon nog wel even zien. De wind neemt langzaam wat af. En het blijft voorlopig heel wisselvallig want vrijdag vroeg op de ochtend regen, later op de dag buien, 10 graden. In het weekend is het iets minder zacht, ook dan wisselvallig weer. Een nieuw jaar, een nieuwe start. Of dronken we een glas, bleef alles zoals het was. Want opnieuw hadden hulpverleners het zwaar te verduren. Tijdens de jaarwisseling, u hoorde dat zojuist, vlogen auto's in brand, stenen door ruiten. En in Veen ging het voor de jaarwisseling al fout. Nou, deze moeder vindt het wel prima dat haar zoon is opgepakt. Eigen dikke beeld, moet je maar luisteren. Het LOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag, de eerste dag in het nieuwe jaar voordert... en langzaam wordt duidelijk hoe de jaarwisseling verlopen is. Op sommige plekken kwam het tot een confrontatie... tussen dronken feestvierders en de mobiele eenheid... zoals bijvoorbeeld in Schiedam. Ja, zo ging het op meer plaatsen fout. In de studio hier bij mij, justitiespecialist van de NOS, Ilan Sluis. Ilan, jij hebt de hele dag met een team binnen de NOS bezig geweest... om een beeld te krijgen van wat er gebeurd is tijdens de jaarwisseling. Wat heb je gevonden? Nou, wat we tot nu toe weten is dat er meer dan 700 aanhoudingen zijn geweest de afgelopen nacht. Uh, met name voor uh, geweld, vernieling, brandstichting. Uh, dat worden er vast nog wel veel meer. Nog niet alles is geteld, nog niet alles is gemeld. Uh, wel lijkt het er voorzichtig op met alle slagen om de arm die je moet houden. Dat er minder mensen zijn aangehouden dan vorig jaar bijvoorbeeld. Toen waren het er nog rond de duizend. Ja, daarvoor waren het er uh, nog veel meer. Uh, wel weer veel, opvallend veel autobranden afgelopen nacht. Uh, tientallen. Uh, koploper is Den Haag, daar meldt de politie 38 autobranden. Uh, Omroep West heeft er zelfs nog wat meer gemeld, uh, die, die meldt 70. Uh, dat was op basis van de, de brandweermeldingen. Maar, zegt de brandweer, er zaten wel wat uh, valse meldingen tussen. Dus 38 is dat, maar dat is evengoed nog wel veel. Ja. En we hoorden in de loop van de dag ook veel over hulpverleners die zijn belaagd. Wat heb jij daarover vernomen? Ja, nou ja, eigenlijk alleen de regio Den Haag meldt... dat er minder incidenten waren dan, dan vorig jaar. Voor de rest van het land weten we het nog niet precies. Er waren in ieder geval tientallen incidenten. Uh, confrontaties met ME en dronken feestvierders, zoals in Schiedam dus. Uh, maar ook in Gouda, in Waardenburg. Uh, daar gingen bijvoorbeeld 80 man met, met flessen en vuurwerk de politie te lijf. Uh, en in Nieuwwaal bijvoorbeeld is zeer zwaar vuurwerk ontploft onder een politieauto. Uh, en dat is nog maar een kleine greep uit de incidenten die er zijn... Mm, mm. Wij gaan daar later nog over praten in deze uitzending met de politiebond ACP. Die zijn dat geweld zat tegen hulpverleners. Um, dus daar hoort u later in deze uitzending meer over. Ilan, ook nog eventjes naar het aantal gewonden. Wat is daarover bekend? Ja, dat waren er ook weer uh, honderden en uh, ook weer veel door, door vuurwerk. Uh, tientallen mensen met, met oogletsel. Uh, acht zijn geheel of gedeeltelijk blind geworden. Uh, er was zelfs een, een doden door vuurwerk. Uh, dat was, uh, de laatste was volgens mij 2011, dus dat was weer een tijdje geleden. was een man in medemblik die heeft zelf vuurwerk afgestoken... en ja, heeft dat niet overleefd. Het komt op mij toch over als een zeer opnieuw zeer roerige jaarwisseling. Is dat ook de conclusie van... Uh... De verschillende korpsen? Nou, gek genoeg niet. In heel veel persberichten lees je toch dat het gemoedelijk is geweest... rustig, beheersbaar, gecontroleerd. Um, maar goed, het exacte beeld dat komt zo meteen om zeven uur. Dan houdt de minister opstelt van Veiligheid en Justitie een persconferentie. Aha. En die schetst het landelijke beeld en komt met de precieze cijfers. Goed. Dan gaan wij daar uh, naar luisteren. En uiteraard zult u dat horen hier op Radio 1. Ja, in het Brabantse Veen daar, dankjewel Ilan, was het vannacht rustig. Um, ze hebben daar nog altijd een kater, uiteraard... van de arrestatie van honderd jongeren in de nacht van maandag op dinsdag. Dat was dus voor de jaarwisseling. Die mensen zitten nog steeds vast, houdt er een bezig... merkte onze verslaggever Colette van Nuenen. Het is een vredige nieuwjaarsdag in Veen... Het vuurwerk is hier en daar al opgeruimd, maar er ligt ook nog wel wat. Een paar jongens en meisjes zijn nog wat aan het afsteken. Mag ik even met jullie praten? Nee? vader geeft mij te verstaan dat hij niet met mij wil praten en dat ik moet opzouten. Ik zie een paar beschadigde verkeersborden, een paar vuurtonnen. Nee. Mag ik even met jullie praten? Nee, dank. Niet. Geen zin in? Nee. Wel een leuke auto en gehad? Ja hoor. Ik ook. Ja, zeker. Okay. Hoe was uw nacht, mevrouw? Mm. Prima. Ik vind het altijd wel gezellig, een beetje, om ik te zeggen, een beetje oude horen. Ja, ze hebben toch niks vernieuwd. Het was nou rustiger dan andere jaren zeker, of niet? Ja, het was niet zo druk. Nee, nee. Hallo mevrouw. Dag meneer. Stoppen met de nieuwe media om het te doen van dit dorp. Wat moet eens met stoppen. Oh, hey, hé hey, hé, hey. rustig, rustig, rustig, rustig, rustig. Hé, Hey, hey. hey. Op dorp. Op Afblijven van mijn op microfoon. Donderen. Daar Opdomme. gaat u niet over waar ik ben. We hebben hier vrije pers, meneer. Dat kan wel zijn. Maar we moeten minder met de media doen over dat dorp. Want je mag het veel slechter dan dit. Opdomme. Tja, dat was Colette van Nuenen. In Veen. Sfeer in het Brabantse dorp is bepaald niet gezellig. U heeft het kunnen horen. Alle honderd jongeren die maandag werden opgepakt in het dorp... zitten nog altijd vast. Uh, ze zouden wel worden verhoord. En mogelijk zouden enkele jongeren ook weer worden vrijgelaten. Althans, zo hoopt een advocaat. Erik Thomas. Meneer Thomas, goedemorgen. Goedemiddag, moet ik zeggen. Ja, het, is, het voelt goedemorgen. Nee, goedemiddag. Ja, voor meer mensen, geloof ik. Um, ja. Allereerst, begrijpt u de emoties in Veen? Zoals we die net ook hier op Radio 1 hoorden. Ja, laat ik even... Eerst aangeven dat ik natuurlijk samen met het kantoor... niet voor iedereen optreed, maar wel voor heel veel mensen. Dus ik denk dat ik wel een redelijk beeld heb. Of ik die emoties begrijp, ja en nee. Het is natuurlijk spijtig, want je moet de persen wer perse werk laten doen. Aan de andere kant kan ik me denken dat sommige mensen denken... van ja, ons, ons dorp staat nu al zo lang negatief in de belangstelling... dat sommigen dat niet echt trekken, om het maar in normaal Nederlands te zeggen. Mm -hmm. Dus ik kan er enig begrip voor hebben... maar ik denk niet dat ze, dat ze zich zo zouden moeten opstellen. Nee, Goed. tot... Zover. Hoe staat het met de verhooren en eventuele vrijlating van de jongeren? Want die zitten nu al sinds maandag vast. Ja, dat zingt de hele dag een beetje rond. Ik heb begrepen van het openbaar ministerie dat er op vrij korte termijn... en dan denk ik zelf aan een uurtje, anderhalf uur... een lijst komt met namen van mensen die vrij worden gelaten. Dat zal waarschijnlijk eigenlijk een soort eerste groep zijn van mensen... waarvan redelijk vaststaat of helemaal vaststaat... dat ze echt helemaal niks fout hebben gedaan... Uh, dan heb je de extreme groep van mensen die volgens justitie zeker wat fout hebben gedaan. Daar zullen een aantal zeer waarschijnlijk worden voorgeleid bij de rechter uh, in Breda op vrijdag. En dan heb je de grijze groep ertussenin, en die, uh, waar het wat minder duidelijk is. En ik had een beetje, nou, ja, toch wel duidelijk het gevoel... dat men vooralsnog uh, die mensen gewoon gaat houden en de zaken gaat, uh, gaat uitzoeken. Dat lijkt mij opmerkelijk, meneer Thomas, want er moet toch een duidelijke verdenking zijn. Nou ja, dat is, het, dat is het punt. Kijk, ik heb normaal gesproken kan ik best kritisch zijn over de politie en dergelijke. Aan de ene kant begrijp ik wel dat men moest optreden, dat, dat moest, dat kon niet anders. Mm -hmm. uh, en het is natuurlijk een moeilijke situatie. Je hebt een café waar pak een beetje honderd mannen zitten. Ja, wat ga je dan doen? Uh, feit blijft natuurlijk wel, dat je kan op korte termijn zeggen, we pakken gewoon iedereen op en ze moeten niet zeuren. Dat zou je kunnen zeggen. Aan de andere kant denk ik dat de langere termijn. Uh, verlangt dat je heel goed nadenkt wat je doet. En in dit geval is toch juridisch heel bijzonder... dan noem ik het, uh, zeg ik het even heel netjes... dat er een heleboel mensen lijken te zijn opgepakt... waar geen redelijk vermoeden van schuld was. Dus uh, ik heb het geloof ik ergens de sleepnetmethode genoemd. Mm -hmm. uh, en dat past wel een beetje, of past heel erg naar mijn mening... in de tijdsgeest, in de ontwikkeling van het recht... zoals we dat de laatste jaren zien... waar meneer opstelt en meneer tegen natuurlijk... Uh, redelijke propaganda van zijn. Ja, maar hoe, hele, hoe, hele kwalificeert, slechte ontwikkeling. hoe kwalificeert u die methode? Uh, een hellend vlak. Eine, uh, gewoon eigenlijk onacceptabel. Ik, ik hou me een beetje nog op de vlakte omdat ik niet alle details ken. We uh, hebben natuurlijk nog helemaal geen dossier en het is een beetje makkelijk om uh, heel kritiekvol te zijn richting de politie en of ze alles fout doen, want dat is natuurlijk niet zo. Maar ik moet u wel zeggen dat uh, als je kijkt, als je ochtends uh, om drie, vier uur gisteren een, besluit om honderd mensen aan te houden... dan mag je toch verwachten dat er heel snel, heel adequaat... een team zit die gaat bezien hoe nu verder te gaan. Zit daar een probleem bij het Openbaar Ministerie... en de communicatie met de politie? Ja, ik, ik had wel het idee... want ik heb gisteravond om half negen gebeld... en eigenlijk, wat arrogant gezegd, gevraagd om aandacht. Ja. Ik, zag al, ik zag het lijken al spreekwoordelijk drijven... En ik had het wel het idee dat mensen zoiets hadden van... nou, we hebben nog geen berichten gekregen. We wachten nog even af. En we hebben toch wel een beetje lopen pushen om, uh, om aandacht te krijgen. En het, ik moet zeggen, uiteindelijk is de samenwerking wel, wel goed gegaan. Maar het, het, het toonde nou niet echt een superglad beeld. Nee, het lijkt niet alsof het Openbaar Ministerie... nou uh, goed voorbereid was op deze actie van politie. Nou, de vraag, de vraag is of ze... Uh, voorbereid hadden moeten zijn. Kijk, ik kan me zeer wel indenken in een uh, omgeving als Veen... waar al jaren problemen zijn, dat men natuurlijk op zijn qui vive is. Ik had niet het idee dat het Openbaar Ministerie en de politie van tevoren... Uh, dit allemaal had bedacht, wat natuurlijk ook vrij moeilijk is. Omdat als er opeens honderd uh, man uh, moeten worden opgepakt... Mm -hmm. dat, zie, dat zie je ook niet aankomen, want je weet niet dat mensen eventueel een café induiken. Maar ik had toch wel zeer sterk het idee dat de politie in deze een beslissing heeft genomen. Wat ze natuurlijk kan, en dat ze vrij autonoom hebben geopereerd. En dat zie je natuurlijk ook wel steeds meer, vind ik althans... dat de politie in Nederland steeds autonomer wordt... en eh, dat het OM minder te zeggen heeft dan de gemiddelde burger denkt. En op een gegeven moment raakten ze natuurlijk bij betrokken. Dat moet ook wel. Maar in die voorfase heeft de politie redelijke autonomie, heb ik het idee. En dat, dat blijkt hier ook wel naar voren te komen. Goed. Erik Thomas, dank voor uw reactie. Graag gedaan. En zo dadelijk spreek ik met correspondent Wouter Meijer... over de Palestijnse ambassadeur in Tsjechië... die na een explosie is overleden. Het is twaalf minuten over half vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Griekse economie, daar neem ik u mee naartoe, is nog uh, lang niet bovenop. Maar de Grieken die zijn vanaf vandaag wel voorzitter van de Europese Unie. Hoewel afgelopen najaar in Brussel werd gefluisterd dat ze het misschien niet zouden aankunnen. Correspondent Keeser in Athene. Koenie, uh, een jaar geleden was Griekenland, nou kunnen we toch wel stellen, het zwarte schaap. Uh, en nu Hallo? leiden de Grieken Europa. Wordt Griekenland serieus genomen in Brussel, denk je? Nou, de Griekse regering is er natuurlijk op gebrand om een uh, goed georganiseerd en geolied voorzitterschap te gaan leveren en daarmee uh, ook het imago van Griekenland uh, weer een beetje op te poetsen en het vertrouwen dat de afgelopen tijd verloren is te gaan terug te winnen. Nou ja, voor dat voorzitterschap is 50 miljoen euro uitgetrokken en een van de laatste, laagste budgetten van de afgelopen jaren. En, en ze spreken hier al over een Spartaans voorzitterschap zonder franjes en, en uitspattingen. Maar maar ja, zelfs in Griekenland zelf hoor, zijn ook twijfels uh, geuit over of Griekenland dat zou moeten doen. He, sommigen zeiden laat het, laat het maar aan ons voorbij gaan. Uh, en uh, laten we de focus maar hebben op onze eigen problemen. Ja, want hoe gaat het met die problemen op dit moment, Connie? Uh, hoe gaat het bijvoorbeeld met de Griekse economie? Nou ja, premier Samaras die belooft al voortdurend dat dit jaar de economische groei terugkomt. Maar ondanks wat optimistische geluiden zal dat wel, wel moeilijk worden. En dan heb je natuurlijk ook dat door het voorzitterschap heen straks ook nog het zoveelste bezoek van de trojka komt. Mm -hmm. Die vertegenwoordigers van de Europese Unie en de Europese Commissie en het IMF komen weer kijken naar de vooruitgang van dat bezoekje en hervormingsprogramma, komen dat controleren. Nou ja, de ervaring leert dat die, dat, dat altijd een, een moeizaam gesprek oplevert en onderhandelingen. En dat zal uh, ook dit keer uh, niet anders zijn, want uh, er moet nog veel gebeuren hier. Ja, ja, dan hebben we het gehad over de economie, over het toezicht op Griekenland. Hoe gaat ja. het met de politiek in Griekenland? Want daar heb ik met jou al heel veel gesprekken over ja, gevoerd. <laughs> dat is klopt, ja. Uh, nou ja, dat klopt. Nou ja, dat is ook een van Griekenlands eigen interne problemen. Hè. Er is een regering met min milestone in het parlement... Uh, er is afgelopen december weer een zeven verloren doordat uh, een parlementslid tegenstend bij twee moeilijke wetvoorstellen die door het parlement moesten er is toch ook nog steeds sociaal onrust uh, door uh, de uiterst pijnlijke uh, bezuinigingen, huizenhoge belastingen mm -hmm. uh, er is een record aan werkloosheid en stijgende armoede en, en ja, en dan hebben we ook nog uh, dit jaar hier behalve het op voorzitterschap ook nog eens uh, de lokale verkiezingen en de Europese verkiezingen, alle twee in mei. En daar uh, zijn de ogen van de regering... en natuurlijk ook van de oppositie... ook nog eens opgericht. Ja, en ondertussen dus dat voorzitterschap van de Europese Unie. Connie Keese, dank je wel. Dit is tot zes uur het NOS Radio 1-journaal. running out of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 Take my heart And you know it is. You know it is. We can't be to and fro like. minuten voor vijf. U luistert naar het NOS Radio. 1 journaal die hoort hier bij ons het nieuws van vandaag uit binnen- en buitenland. Onder andere uit Praag, want in de Tsjechische hoofdstad is de Palestijnse ambassadeur om het leven gekomen. Aan het begin van de middag was er een explosie in zijn woonhuis. Zijn niet veel feiten bekend, correspondent Wouter Meijer? Wat weten we wel? Is bijvoorbeeld al duidelijk wat die ontploffing heeft veroorzaakt? Nee, ook dat is niet zeker. Er is een bericht dat de explosie plaatsvond... toen de ambassadeur zijn brandkast openmaakte. In een ander bericht is sprake van een booby trap. Dus het kan zijn dat iemand die daar heeft aangebracht... het kan ook zijn dat de ambassadeur in een woning is, uh, is gaan wonen... waar al een brandkast aanwezig was, die hij helemaal niet goed kende. Uh, maar goed, de politie doet nog steeds onderzoek wat er precies gebeurd is. De explosie was inderdaad uh, aan het begin van de middag... er was een luide knal in de woning van de Palestijnse ambassadeur. Hij was daar samen met zijn vrouw en zijn kinderen... Uh, er zijn meteen natuurlijk artsen, politie naartoe gegaan. Er is een helikopter in de straat geland. Uh, die hebben de ambassadeur en zijn vrouw meegenomen. Want ook zijn vrouw uh, had, die had een shock. Ambassadeur zelf is in kunstmatig coma gebracht om hem te behandelen. Maar is intussen inderdaad overleden. Er is van buiten helemaal niks te zien aan de woning, zegt men. Uh, en de rest van het gezin is niet gewond geraakt. De mensen die er waren. Het zou dus kunnen gaan om een ongeluk. Wordt er ook reding gehouden met een aanslag? Nou ja, de Tsjechische politie doet natuurlijk onderzoek... en die heeft zojuist gemeld dat er geen bewijs is... dat er wat zij noemen een aanval was. Dus uh, wat het wel was, weten we niet. Misschien een ongeluk, misschien iets anders. Goed, correspondent Wouter Meijer. Dank je wel. In het hele land doken zo'n 46.000 mensen vandaag in het koude water. Je moet er maar zin in hebben. De grootste nieuwjaarsduik was in Scheveningen. Daar konden zo'n 10.000 mensen voor 3 euro een kaartje kopen. Zo gaat dat vandaag de dag. Nou, Dat deden ze massaal en dus visten sommigen achter het net. Alhoewel... Ah, oh, koud! Het viel nog wel mee. Het is wel koud, door de wind ook, maar... Ja, te doen. En wat dacht je? Ik wacht niet op 12 uur het officiële startschot. Dat is uitgekocht. Dus uh, ik dacht, dan ga ik nu maar in uh, kunnen naar huis. Koud, koud, koud. Oh mijn god. Ja, er komen er nog twee het water uitgerend. Hoe was het? Uh, fris. Ja. Het is minder warm dan ik gedacht had. Acht graden. Oh, nou dan valt het mee. <laughs> ah, dan toch wel. Kijk, de handdoek wordt meteen aangereikt. Uh, wat dachten jullie? We wachten niet op het officiële startschot? Nou, hij was dicht. Hij was uitgekocht. Ja, dus uh, dan gaan we hier, kunnen we daar nog mooi kijken. Ja, met de handdoek om. Ja, precies. Nou, jij hebt je hand ook al omgeslagen, hoe was het? Lekker, knap de mens vanop. Jij zit goed he? wordt het lekker, lekker fris? Ja, je schrikt wel even, maar het is wel lekker. Helemaal kopje onder geweest? Ja, ja. zou het zien wel, hè? Alles of niet? Op ja. ja, jouw god ook, het was uitverkocht, dus dan maar ja. hier. Nee, ja, we zijn er met z'n tweeën, dus ja. ik had een lumineus idee gisteravond. Moet ik maar doen. Kijk, ik ben wel onder water gegaan. Ik kom je, je klinkt niet echt enthousiast. Ja, wel, jawel, ik ben wel enthousiast, maar ik heb een beetje koud. Oh, toch wel? Ja, ja, toch wel, een beetje. Weer Aangekleed, ja. <laughs> hoe was het? Heerlijk. Lekker koud. Lekker koud. Ja, lekker koud. En het was uitverkocht aan die kant? Ja. Ja, helaas. Dus dan maar zwart zwemmen is het dan, hè? Ja. Zwart duiken. Ja. Ja. ja. We hebben wel geld uitgespaard. Ze We zijn wel Hollanders. <laughs> <laughs> dat scheelt er wel weer. En hoe vond jij het? Ja, ik vond lekker koud. Koud en nat. En uh, ja, het was heel leuk. Het is 8 graden het water ongeveer. Nou, dat is uh, well, best te doen. Goed begin van het nieuwe jaar? Heel goed begin. Koud en nat. Mooi verslaggever Martijn van der Zanden over ja zwartzwemmers. Hè, zo kunnen we ze noemen. Deze mensen maakten een uh, nieuwe start in het nieuwe jaar. Er zijn ook velen die een valse start maakten. Met allerlei incidenten. U heeft eerder Elan Sluis daarover kunnen horen. Onze verslaggever, misdaadverslaggever. Um, kijk dan even op onze website nos.nl. Daar vindt u namelijk een kaart met alle nieuwjaarsincidenten. Op nos.nl.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 nation. Bitter Sweet hoorde u van Ilse de Lange. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. van Fantijn is bij me. Goedemiddag. Ja, en ik heb eens uh, even gekeken op de sites van uh, de buitenlandse media. en Daar zie je overal van die prachtige plaatjes met vuurwerk. en dat is, Dan heb ik het over die soort die de overheid verzorgt: uh, ja. stralende kransen en dat soort dingen. Vrolijke mensen. In de Nederlandse media krijg je wel veel berichten... dat de nacht rustig verlopen is, maar dan komen de aantallen. De gewonden en de vernielingen. Ja, bijvoorbeeld een bericht, Je vond het op Twitter... van de politie Rotterdam en omstreken. Relaas getuigen, vijf jongens willen spuitbus opblazen. Eentje zijn hand kwijt. Twee gezichtsletsel en twee spoorloos. Ja, en op de site van de Omroep Gelderland was dan te zien... hoe dat op veel plekken toegaat op zo'n nacht. Die dorp gebruiken ik ben We Zijn wij hier wel gewend uh, elk jaar met autonieuw dat jij mee in actie moet komen. Ik denk volgens mij gewoon een kick uh, voor de jongens die hier rondlopen in het dorp. eerst, eerst een vuurtje en uh, toen kwam er een beetje politie op gang. En uh, toen het volgende vuurtje, dus uh, weer een beetje politie. Ja, dat uh, blijft een uitdaging. Tja. Omroep Gelderland was dat. Uh, voor al die incidenten kunt u, ik zei het eerder al, naar nos.nl. Daar vindt u een uh, overzicht van alle plekken. Zullen we het ook nog even over onszelf hebben? We gaan het over jullie hebben. Het is al een tijdje aangekondigd. Ja, er is uh, niet alleen nieuws, maar ook heel veel nieuwe dingen op deze zender. Bijvoorbeeld dit mediaoverzicht op dit tijdstip en veel nieuwe programma's, veel vrouwen. Jaha. En jij, Lara, bijvoorbeeld, op een andere tijd. Mm -hmm. En dan zijn er nog meer mensen op een plek waar ze eerder niet zaten. Een hele goede middag en een heel erg goed nieuwjaar. Ja, dat was Willemijn Veenhoven. Herkende u haar? Uh, we zijn ook een paar nieuwe stemmen. Ook in het nieuwe jaar en op het vernieuwde Radio 1... brengen we u smorgens zo snel mogelijk het laatste nieuws. Nou, dat was Frederik de Jong. Ja. Ik zit voortaan smorgens. Nou, nou hoef jij een tijdje als je bed niet meer zo goed uit. <tie> een tijdje? Geloof <Lopig tie> ik echt niet. Ja, dan zijn er stemmen die heel lang niet hier te horen waren. Ja, Welkom bij de eerste uitzending van Radio 1 vandaag. Helemaal nieuw dus van de Avrotros Tros. Vandaag ook voor de gelegenheid. U hoort het met z'n drieën. Bas, Jan en ik. Ja, Susanne Bosman. Uh, voorheen van RTL, nu radio. Maar zat ook al eerder bij de radio. Bas van Werven, uh, van de Tros. Uh, was al op de radio. En Jan Mond natuurlijk. Die kent u ook al. Een gedenkwaardige dag dus. Maar er zijn mensen voor wie deze oud en nieuw nog veel bijzonderder was dan alle anderen. Deze vrouw uit Den Haag kon vannacht alleen maar ja zeggen. Hij ging op twee knieën. Het was zo romantisch. Het liep de berg op in Scheveningen. Ik stond tussen de twee vuren van Duindorp en Scheveningen in. Het was één minuut voor twaalf. En hij ging op zijn knieën en hij vroeg met een nieuw En het was zo romantisch. Het was echt perfect. En dan zeg je ja. Dat snap ik wel. Ja? Nee, neem ik maar gewoon aan. Dat moet je dan, hè? anders. Dank je wel, Freddy. Zo na vijf spreek ik met de burgemeester van Veen. Het Brabantse dorp waar uh, maandagnacht honderd jongeren werden opgepakt. Die zitten nog steeds vast. En we blikken terug op het uh, taalvirtuose leven van Herman Pieter de Boer. Pieter de Boer, de schrijver die vannacht op 85 jaar leeftijd is overleden. Die hoort er straks meer over bij ons. De week van het Avro-Radiotheater. Vijf Nederlandse theaterstukken, net van de planken, nu al op de radio. Met vannacht. De kus van Gert Thijs. Ik wil alleen helpen, ja. Zoek het even uit. Eigenwijs mens. Over een man en een vrouw die niet goed weten hoe het met het leven verder moet. Nou ja. Ja, anderen de schuld geven van eigen pech. Loop door, man. Ik heb je hulp niet nodig. Het derde radiodrama. De kus. Vannacht tussen 12 en 2. In de week van het Avro Radiotheater. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.